Verstoppen Woezel en Pip dragen samen het geheime cadeau voor de wijze varen. De hondjes hebben ieder een stuk van de strik vast. Ze willen het cadeau verstoppen achter hun hok. Daar ziet de wijze varen het vast niet. Leuk hè? mompelt Woezel, want hij kan niet goed praten met het lint in zijn bek. Opeens staat Pip stil. Sst, fluistert ze. Stil eens, daar is de wijze varen. Hij mag het cadeau niet zien. Ze duiken weg achter een struik. De wijze ware heeft niets in de gaten. Hij bestudeert nog steeds het eendagsvliegje met zijn vergrootglas. Hmm, wat zou je toch doen als je er maar één dag bent, zegt hij pijnzend. Nou, de tovertuin is in elk geval een goede keuze, kleintje. Wat nu, Pip? fluistert woezel achter de struiken. Pip denkt na. Ik weet wat... Ik leid de wijze vader af en dan verstop jij het cadeau achter ons hok. Oké, okay, zegt Woezel. Pip springt achter de struik vandaan en gaat voor de wijze vader staan... zodat Woezel stiekem achter hem kan wegglippen. Uh, hallo, wijze vader. Ze moet vlug iets verzinnen om hem af te leiden. Uh, denkt u dat het vandaag nog uh, gaat uh, sneeuwen? De wijze vader kijkt op. Het vliegje cirkelt om Pip's hoofd en vliegt dan weg. Dag, Pip, zegt hij vriendelijk. Sneeuwen, zeg je? Nou, dat denk ik niet, hoor. Hij kijkt omhoog. De winter is voorbij. Dat voel ik aan mijn oude bladeren. Pip geeft Woezel stiekem een knipoog. Dat is het teken dat hij achter de schuik vandaan kan komen. Woezel ziet het en sluipt zachtjes naar het hok. Maar dan komt het vliegje weer voorbijgevlogen. De wijze varen wil het weer achterna gaan met zijn vergrootglas. En het vliegje komt recht op Woezel af. Au, uh, oh, roept Pip snel. De wijze varen kijkt om en Woezel duikt vlug in een struik vol bloemen. Oef, net op tijd. De wijze varen heeft hem niet gezien. Hij kijkt verstoord om zich heen. Uh, uh, uh, waar was ik gebleven? Oh ja, één dag in de tovertuin. Uh, waar is dat fraaie beestje? En hij loopt recht op de bloemen af waarachter Woezel zich verstopt heeft. Woezel houdt zijn adem in. De wijze varen mag hem niet ontdekken. Maar dan krijgt hij een kriebel in zijn neus. Woezel begint te niezen. Ha, ha, ha, ha, ha. Au, au, roept Pip vlug. De wijze varen draait zich geschrokken om. Weg van Woezel. Het werkt. Tjoo, klinkt het vanuit de bloemenstruik. Au, zegt Pip. Mijn pootje... Zit er soms een toorn in, I iets prikt. Ze houdt haar pootje vlak voor de bril van de wijze vader. Achterin komt Woezel tevoorschijn met het cadeau. Hij sluipt naar de volgende struik. Oh jee, Pip, laat eens zien. De wijze vader kijkt door zijn vergrootglas naar het pootje van Pip. Hmm, ik zie niks hoor. Hij wil zich alweer omdraaien om te kijken waar het vliegje is gebleven. En Woezel houdt vlug een tak voor zich. Pip zucht. Woezel heeft geen goede verstopdag vandaag. Ze moet snel iets nieuws verzinnen. Um, wijze varen, zegt Pip. De wijze varen kijkt weer naar haar in plaats van naar de woezelstruik. Um, ja, Pip, vraagt hij. Meisje, wat heb je een hoop vragen vandaag? Um, Hakelt Pip. Heeft u misschien um, um, Woezels rode bal gezien? O, laat me raden, bromt de wijze vader. Is Woezel die nieuwe bal nu alweer kwijt? Mm, uh, ja, ik dacht het wel. Pip knikt heftig, terwijl ze onopvallend achter de wijze varen probeert te kijken. Woezel is al bijna bij het hok. Jullie maken er ook altijd een rommel van, moppet de wijze varen. Nou, kom maar mee dan. Ik weet waar alles... Hij wil zich omdraaien en bijna ziet hij Woezel... Ja, inderdaad, onderbreekt Pip hem. Ondertussen houdt ze Woezel in de gaten. Wat weet u toch veel, gaat ze verder. Bijna alles. Ik zou de hele dag naar uw verhalen kunnen luisteren. Nou, alles, alles. <lacht> nou, best wat in elk geval. De wijze vader glundert, maar wijft het compliment weg met zijn blader. Woezel glipt achter het hok en verstopt het cadeau. Hij haalt opgelucht adem. Het is gelukt. Hé, hey Pip! roept hij en springt van achter het hok tevoorschijn. Kom je even? Oh, sorry, wijze varen. Woezel roept me. Pip kijkt hem lief aan. Ik moet naar hem toe. Even kijken of, uh, of alles wel goed gaat. roept ze gauw en ze rent naar het hok. Um, oh, uh, uh, natuurlijk. De wijze varen kijkt haar verbaasd na. Het vliegje komt weer voorbij gevlogen. <tie> ja, roept hij vrolijk. Eens even bij de bibliotheekboom opzoeken waar ik dat vliegje voor één dag blij mee kan maken. De wijze vader struikelt bijna over een schepje. Oh, van wie is dit nu weer? Hij zucht. Pff, dat ging maar net goed, zegt Pip opgelucht als ze bij het hokje is aangekomen. Zeg dat wel, knikt Woezel. Pip kijkt tevreden naar het cadeau dat veilig achter het hok staat. Als we er nu nog iets overheen leggen, is het echt goed verstopt. Ze duikt het hok in en rommelt tussen hun speelgoed. Woezel, weet jij waar mijn prinsessencape is? vraagt ze. Woezel steekt zijn hoofd naar binnen. Weet ik niet. Ik heb er niet mee gespeeld. Nou, dan pak ik jouw superwoezel-cape wel, zegt Pip. En ze springt uit het hok. Samen verstoppen ze het cadeau onder de cape. Klaar, roep eens inkoor.